1 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. In Amsterdam en Rotterdam vieren tienduizenden mensen op grote pleinen Oud en Nieuw. Op het Museumplein in Amsterdam zijn volgens de organisatie 25.000 mensen afgekomen op een feest van de Staatsloterij. In Rotterdam was een grote vuurwerksshow bij de Erasmusbrug. Burgemeester Abu Talib deelde daar oliebollen uit. Op het Noordereiland bij de Erasmusbrug was het zo druk dat de politie mensen de toegang moest weigeren.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 Patrick Dames en heren, een bijzonder goede nacht en een prachtig 2012 gewenst. Hier vanuit het College Hotel te Amsterdam. Ik ben hier in kamer 108 en ik kijk even in de minibar of er wat te drinken is. Zodat we kunnen proosten op het jaar 2012. En ondertussen presenteren wij de nacht van de overnachting. Alleen maar gasten die langs geweest zijn en de hoogtepunten van al die gesprekken die hier in deze kamer hebben plaatsgevonden. Eén van die gasten was de voormalige CEO van olieconcern Shell. Jeroen van der Veer ontving mij in zijn hotelkamer. Ah, de deur gaat open. Kom erin. Bijzonder goede avond. Goedenavond. Meneer van der Veer. Ja. Hoe bevalt deze kamer? Want ja, uh, u bent natuurlijk uh, veel op reis geweest... en volgens mij heeft u behoorlijk wat kamers gezien, hotelkamers. Ja, heel veel hotelkamers gezien... Uh, het belangrijkste is dat als je slaapt, heb je je ogen dicht. Dus dan maakt het weinig uit. <laughs> maar deze ziet er heel netjes uit. Ik vind het... Uh... Ja, het is... het is leuk gedaan. Met die, die ramen, met zo'n vakwerk erin. Het is van buiten, het is natuurlijk midden in de nacht. Maar toen ik kwam aanrijden, was het prachtig verlicht. Nee, ik vind het echt stijlvol gedaan. En is het ook een beetje zo, zo, de kamers waarin u sliep of sliep... want u, u was nooit van de grote suites, hè? u probeerde nee, altijd... Nee, uh... ik vind dat gewoon, of je nou uh, baas bent of niet... je moet in een gewone kamer slapen. En, en dan vind ik een bed heel belangrijk. Dan vond ik, de, het moet een goede douche zijn, die het doet. En niet als iemand anders ook warm water gebruikt... dat je dan zelf opeens een veel kleiner straaltje krijgt... of dat het ijskoud of veel te heet wordt... <lacht> En wat ik ook wel wil, is een groot bureau. Dat mis ik hier een beetje trouwens. Er zit wel een nette zithoekje. Nou, er dus staat hier een achter een, een klein bureautje. Ja. ja, maar dat is typisch zo'n bureautje. Dat, als je daar dus tien minuten zit, gaat prima. Maar je kan je niet je benen strekken. Dus uh, Het is veel te smal. Dus dan zit je alsmaar met je voeten tegen die muur. Dus als u dan op uw kamer nog kwam... dan ging u ook nog even achter uw bureau zitten en toch nog even werken? Ja, je, je hebt vaak nog even papieren die je snel wil inkijken. En omdat je natuurlijk heel veel op reis bent... moet je ook ja, gewoon e-mails doen en allemaal dat soort dingen. Maar u, en dan vind je dat toch vervelend om op je schoten, vanaf je schoot te doen. U was een, uh, een, een topman bij, bij een multinational... met een omzet volgens mij van 450 miljard. En waarom dan toch zo'n bescheiden kamertje? Ja, dat, uh, het feit dat je dus een heel groot bedrijf bent en veel omzet... ik denk altijd dat uh, de leiding, mensen in de leiding... moeten altijd het voorbeeld ge geven... In feite zijn wij ook werknemers, je wordt wel directeur genoemd. En iedereen, je moet toch, hè, kosten blijft ontzettend belangrijk. En als uh, de, de leiding zich uh, gaat gedragen, met, ik zei altijd: huiswijn is ook goed genoeg, gewone kamers. Uh, het, moet wel, het moet wel goed zijn. Je moet er ook wel zorgen dat je kan slapen en zo. Allemaal dat soort dingen. Maar je, je moet geen extra geld uitgeven. Dat kan je zelf doen als je met vakantie bent. Als je daar behoefte aan hebt. Maar dat moet je niet op kosten van het bedrijf doen. Het is nergens voor nodig. Maar nu heeft u vele commissariaten. En mag u een, uh, een kijkje in de keuken nemen bij bijvoorbeeld Philips of Unilever of bij, uh, bij ING. Uh, gebeurt daar precies hetzelfde? Uh, nou, slaap slapen gewoon thuis. Nee, maar dat snap ik. Maar die topmensen, <laughs> wat, wat, doen, wat doen die? Volgen, u, volgen die een beetje uw filosofie? Ja, ik laat, ik laat eerlijk gezegd, ik ga er niet altijd op letten. Ik denk dat ik zelf vrij streng was voor mijzelf. Uh, juist ook door de aard van de periode waar je het bedrijf doorheen moest leiden. En uh, ook omdat juist in zo'n groot bedrijf denkt iedereen dat het... daar nou zal het dan wat makkelijker kunnen. Dus daarom vond ik het juist in de aard van ons bedrijf ook erg belangrijk. Om daar toch, laat ik zeggen, maar de Hollandse nuchterheid op te houden. In die bedrijven waar ik commissaris ben... Nou soms ben ik pas heel kort... heb ik de indruk dat er toch een aantalzelfde trekken er ook in zitten. Dat Hollandse. Ja. Die ja, Dat vind ik dus ook prima. Ja. Ja. Ja. En, want u zegt, ik was, ik was ook streng omdat het een moeilijke tijd was. Ja, je kwam... Uh eigenlijk zijn alle bedrijven, al denken we nu ook aan de financiële crisis... als ik het even iets algemener neem, zijn natuurlijk allemaal nu aan het bezuinigen. Nou, bezuinigen, wat dat betekent, is vaak slecht nieuws voor de mensen. Op een of andere manier of andere manier. Hoe kan je het nou verkopen dat als het dus slecht nieuws is voor de mensen... jij daar dan, weet ik wat, in de luxe, de luxe hotelkamers gaat zitten? Ik vind dat onlogisch. En onnodig. Um, ik wil even met u de, de, de afgelopen week doornemen, want ja, uh, u bent eigenlijk met pensioen, geloof ik. Maar volgens mij verre van. Volgens mij met al die commissariaten en andere bezigheden heeft u het uh, ontzettend druk. Kan u kort beschrijven wat u afgelopen week allemaal heeft meegemaakt? <laughs> nou, het voornaamste van deze week waren commissarissenvergaderingen van uh, de ING en Philips. Gaat het goed met de ING? Wat, nee, dat moet ik niet als commissaris. Moet je dat nooit zeggen. En dat kan altijd beter, trouwens. <laughs> de, wat, wat dat dat zegt beteek... u ook als commissaris, toch, tegen de mensen ja, van de ing? Ik ja. Dat ik altijd. De, wat je dan doet, is eigenlijk in feite heel veel lezen. Dat begon dus al afgelopen zondag. Uh, echt grote pakken papier moet je doorwerken. Moet je, moet je heel precies doen. En het is niet alleen dat je het leest, dan moet je ook denken, ja, waar gaat het nou om? En wat wil ik erover vragen? En waarom vraag ik dat? Het is natuurlijk heel makkelijk om een vraagje te stellen. Maar Waarom vraag ik dat? Of ga ik iets opmerken of iets anders? En dan was er ook nog deze week dat vond ik vrij interessant. Er was een, eh, Bij de ING was er een conferentie voor eh, klanten, maar daar mocht ik dan ook bij zijn, mijn grote klanten. En dan sprak de professor die het boek heeft geschreven, Amerikaanse professor over de zwarte zwaan, de black swan. En van dat boek zijn er miljoenen verkocht. Het wordt ook wel eens een Nederlands genoemd. En in feite zijn hele theorie, ook in de financiële markten... je denkt dat hele kleine onwaarschijnlijke gebeurtenissen niet gebeuren. En dat gebeurt dus wel. En die onwaarschijnlijke gebeurtenissen gebeuren wel... en die hebben dan een hele grote invloed. En dat noemt dus hij de, de zwarte zwaan. En wat, wat zijn dan die onwaarschijnlijke gebeurtenissen? Wat kan dat zijn? Hey, ik denk eigenlijk dat misschien een uh, crisis die met hypotheek in Amerika begon, zich verspreidt over de hele wereld, zodat nou, wij zo te spreken, van het concertgebouw het moeilijker heeft. Hè. Ja, als je dat door je denkt, dan ja, is dat nou zo logisch. Maar ook dat er dus bepaalde, ik denk dat je als vijf jaar geleden had gevraagd, uh, kan Lehman Brothers hè, failliet gaan, dacht iedereen ja, misschien theoretisch, maar hè, daar gaan we geen tijd aan. En toch gebeurt het. En heeft u in uw tijd bij Shell iets, iets meegemaakt wat, wat, wat lijkt op de Black Swan? Iets, iets onwaarschijnlijks wat gebeurd is waarvan je denkt... Van, nou, dat gebeurt niet, maar toch gebeurde het. en ja. Oh, oh ja, ik denk het meest makkelijke voorbeeld was... dat eh, als je nou zes of zeven jaar geleden zou denken... dus laat me zeggen, toen ik CEO werd in eh, 2004... als je dan nou had gevraagd... Denk je dat in de komende vijf jaar of zes jaar de olieprijs 140 dollar kan gaan? Nou, ik had gedacht: ja, theoretisch wel. Of als er iets heel bijzonders in de wereld gebeurt, dat bijvoorbeeld de stromen uit het Midden-Oosten opdrogen. Maar dat, als ze er dan bij hadden gezegd: kan de olieprijs 140 dollar gaan, terwijl het Midden-Oosten dan min of meer normaal pompt. Je hebt natuurlijk altijd de problematiek van de Irak. Dan nou, had ik waarschijnlijk gezegd: ja, nee, nee, eigenlijk niet. Maar het is dus wel gebeurd. Hè. Dus maar dat is een hele de 2008 was, voor jullie. Ja, was het 142 dollar. Ja, dat was toch wel mooi. Maar wat er dan gebeurt, gaat dus de... Die hoge olieprijs zie je ook vaak dat uh, belastingen... royalties, heet dat dan, die veranderen. Want de regeringen ze ook wel zeker maken... dat, dat nu natuurlijk niet allemaal in de bottomline van, uh, van Shell komt. Maar in uh, de zomer van 2008 was 140. Aan het einde van 2008... In, uh, in december, was het dus onder de 40 dollar. En, eh, en dan is het toch een hele kunst... want over het algemeen, die belastingen die bijkomen... die gaan er dan niet zo snel af. Dus dat, heeft, dat geeft toch heel veel hoofdbrekers. Dus het is niet allemaal direct goed nieuws. Het tweede, wat je ook weet... als je zo'n hele hoge olieprijs hebt... heeft dat ook invloed op de economie. He, want, en, eh, want, want de landen die dus zelf geen olie hebben... moeten dan heel veel meer voor hun energie betalen. En dat kunnen ze dan... Die mensen kunnen dat minder uitgeven aan andere zaken. Een mooie black swan? Ja, ik vind het, het is meer een interessante theorie. Het, is ook een, het, is, het boek is geschreven op een vrij... Ik heb het nog niet helemaal gelezen. Ik had al eerder een stuk eruit gelezen. maar. Het is ook een, met een hoop op zwoen en uh, scheurigheid geschreven. Maar dat is dan leuk om te, le te lezen. Maar die dikke ja. pakken uh, papieren waar u het net over had... dan denk ik bij mezelf, waarom gaat u nu inderdaad leuke boeken lezen? Of naar de film of naar uh, het concertgebouw waar u ook uh, een commissariaat hebt. Waarom wil u toch nog zo diep in de materie blijven... terwijl u eigenlijk met pensioen bent? Ja, mijn vrouw zegt dat ook wel eens. Maar dan denk ik, ja, ik vind toch die stukken lezen, toch interessanter dan voetbal op de tv kijken. Zo zit ik helemaal in elkaar. Ik vind het wel goed om even de hersens te laten kraken. Het houdt je ook bij. Er gebeurt heel veel in de wereld. En door die commissariaten heb je ook het gevoel dat je bij bent. Ja, zo zit het beestje in elkaar, zeg ik dan, denk ik dan van mezelf. En dan nu uh, de toekomst. U bent natuurlijk nog commissaris bij andere prachtige bedrijven... en ook hier bij het Concertgebouw. En dan moet ik niet vergeten het Openluchtmuseum. ja.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 Denkt u dan ook wel eens bijvoorbeeld bij BP of bij Total? Of, uh... Nee, dat, dat, dat is, het is een heel enkele keer voorgekomen als we dreigden totaal uit de benzine te lopen. En tot grote ergernis van mijn kinderen die zaten te jengelen. Ja, een paar, dadelijk is er echt geen benzine meer. En wij gaan niet duwen. Maar dan u, ik zei altijd, als dat al gebeurde, dan tanken we voor een tientje of zo. Want, uh, <lacht> ja. Ondanks het vele geld zo enorm gewoon gebleven. De oud topman van Shell, Jeroen van der Veer. En dan door naar een held uit Drenthe. Zanger Daniel Lohu stond in een kleine komedie in Amsterdam. Ik ben naar zijn voorstelling gegaan en meteen na de show kwam Daniel hier naar deze hotelkamer. Hij was toch wel erg onder de indruk van het spelen in de kleine komedie. En het werd met Daniel Lohu een bijzondere avond. Soms denken we, ik wil het eigenlijk niet. Maar ik wilde eigenlijk niet dat het in Amsterdam daar extra speciaal is of zo. Maar de kleine komedie, ja, Sonneveld heeft er gestaan en kan en noem maar op. En maar waarom wil je dat het geen speciale avond ja, is hier in Amsterdam? Tuurlijk, tuurlijk wil ik wel dat het een speciale oh. avond is, maar ik wil eigenlijk niet dat, omdat het dan in Amsterdam is, dat het dan... Weet je wel, want, want Geert Thijs in uh, Stadskanaal, nou, daar, daar kom je ook behoorlijk hyper de pieper van het podium, hoor. Ja. Zo is het wel. Maar ja, toch, toma, Zo gaat het. Ja. Ben je nu ook hyper de pieper dan? Ja, man.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 Ja, daar hoort er echt bij. Dan krijg je inderdaad, als je eten en drinken, dat is wel een goed voorbeeld. Want, want als je dat niet doet, dan krijg je, dan krijg je een dorst en een honger. En dan heb je van muziek niet, zou je zeggen. Maar ik heb wel eens dat ik dat ik denk van oh, wat heb ik toch? Weet je, alles is helemaal niks. En, en, en dan ga ik een stuk fietsen en dat helpt ook niet. En, en dan kom ik thuis en dan, dan ga ik piano spelen, dan schrijf ik een liedje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 ik heb vannacht nog iets op de, op de iPhone. Dat is mooi tegenwoordig, weet je wel. Dat gaat allemaal, allemaal met, die, uh, met die iPhone. Dus die staat hier, de iPhone, daar staat die dus op? Ja, hier staat, staan dingen op. Ja. Kan, je, kan je dat laten horen of niet? Nou, laat me niet doen. Ik geloof dat het. Dat... Nee, nou, ik wil wel je een nieuwe geneurie even dus horen dan. Even, even kijken. Ik, moet even, ik heb het nou, naam net. Ik moet eens dus even kijken of, dat, uh, of ik dat zo voor, voor de dag kan halen. Even kijken hoor. Even kijken, hoor. Want ik heb al zo'n ander apparaatje. Afspelen, recordings. Ja, kijk, is dit hem? Untitled. De eerste schet van de nieuwe liedje ja. van Daniel Loeus. Kijk, hoor. Ja, dat is, is heel zachtjes. Kan het hebben? Nou. Nou, ik geloof dat dit het was. Kijk, hoor. Ja, dit is wat gefluit. Nou, daar nou, kan, kan, kan niemand iets meer. Ik zelf wel. Ik weet wat ik bedoel, maar... De gitaar en fluiten. Ik weet wat het moet worden. Nou, nu weet je het al van, wat heb je in je hoofd? Ja, dat... En dan heb ik die tekst ergens anders, maar dan weet ik zo even niet waar ik die heb. Maar er is dus al een tekst en dit is de muziek. Is er dan eerst tekst en dan de muziek? Dat verschilt heel erg.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 politici, tv-presentatoren. Maar naast deze gasten hebben we ook heel veel gasten... uit de actualiteit gehad. En één daarvan was verslaggever van het RTL Nieuws... de heer Jaap van Deurze. Hij was voor RTL Nieuws met spoed naar Japan gevlogen... toen daar de tsunami en de kernramp zich voltrokken. De dag nadat hij terugkwam schoof hij aan in de overnachting... en hij vertelde hoe het is om in zo'n rampgebied te zijn. Ik was die dag vrij...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 God, wat hebben we gezien? Wat is dit waanzin? Dit is een waanzin. Ik weet toch van de vorige tsunami dat ik naar huis ging. En uh, het, ik was dan zogenaamd, tenminste waarschijnlijk onaangevochten... van wat ik allemaal gezien had, en ik, en ik vlieg naar huis. En op een gegeven moment komt de stewardess naar me toe... Sir, are you alright? Want ik, ik zat te janken. Maar op een ander bewustzijnsniveau. Van, dus, het speelt dus wel heel erg parten.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 Alles was weg. En hier stond nog een stad. Ja. Maar goed, je, uh, uh, jij bent hier nu in die hotelkamer... en ik zie hier een, uh, een, een, <kijkt> een plastic tas van een supermarktketen. Ja. <laughs> uh, daar zitten jouw spullen nu in, neem ik aan. Er zit een overhemdje. Ja, van ja. jullie alle twee, hoor, dat ja. jullie hier uh, blijven slapen. Maar met, met, wat, met wat voor spullen ga je uh, richting Japan? En dan heb ik het niet over de technische spullen. Maar wat nee. neem je mee als je weet, ik ga de meest verschrikkelijke dingen doen? Wat is iets tastbaar waarvan je denkt, van ja, dat neem ik altijd mee?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 Kamerman, producer en de tolk. Als een soort afscheid. En op een gegeven moment. Je, hoort, je voelt de hele dag naschokken. Mm -hmm. Maar deze was groot. De, het was ineens van. Ik voelde het niet eens aankomen. Tolk voelde het aankomen, was eraan gewend, want die woont al tien jaar in Tokio. Hij zei: Oh, uh. en, en ineens al die Japanners. Zo gaat het, hè? En ineens... Neemt hij in spanning toe. Neemt nee, in, in intensiteit toe. nee, doet zijn handen omhoog van...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 I <laughs> Ik zeg dat...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 dan ik anders zou kunnen. Een heel simpel voorbeeld. Uh, als straks deze uitzending klaar is... dan ga ik weer gauw naar huis. Dan blijf ik hier niet al te lang meer zitten, ja. maar dan ga ik naar huis. Ja, maar uh, gasten blijven hier soms ook slapen ja. in deze hotelkamer. Ja. Dat zou onmogelijk zijn ja, voor uw vrouw niet hier onmogelijk, ja. ja, Heeft het u veranderd, uw karakter? Pff, geen idee. Ik weet niet hoe het anders gegaan zou zijn...